Jan van de Putten met het NOS Journaal. Landen in het Midden-Oosten veroordelen de Israëlische aanval op Iran. Saudi-Arabië spreekt van een schending van de soevereiniteit van Iran. Andere landen, waaronder Qatar, roepen op tot terughoudendheid en dialoog. De Israëlische aanval was een reactie op de Iraanse beschieting van Israël drie weken geleden. Volgens Iran zijn er twee doden. Het land zegt het recht en de plicht te hebben zich te verdedigen tegen agressie van buiten. De Verenigde Staten waren van tevoren op de hoogte dat Israël een aanval zou doen. De Amerikanen hopen dat escalatie uitblijft. Justitie in België, in Vlaanderen, doet inmiddels in tien gemeenten onderzoek naar verkiezingsfraude bij de lokale verkiezingen van twee weken geleden. In de meeste gevallen gaat het om het ronselen van volmachten. Mensen zouden actief en stelselmatig om hun volmacht zijn gevraagd en dat is verboden. In Emmen zijn gisteravond honderden Nederlandse en Duitse autoliefhebbers samengekomen voor een illegale car-meeting. Sommigen gingen met hun auto's driften, anderen staken vuurwerk af. Daardoor nou, ontstond een grimmige sfeer. Even na middernacht maakte de politie een einde aan de bijeenkomst in Emmen. Een botsing tussen twee vliegtuigjes in Australië heeft aan drie mensen het leven gekost. De toestellen raakten elkaar in de lucht ten zuidwesten van Sydney en stortten neer in bosrijk gebied. Naar de oorzaak van het ongeluk loopt een onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het droog. De zon schijnt flink. Het wordt zeer zacht met 17 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droog en af en toe zon. En het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. De richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel een half uur vertraging, Dat heeft te maken met een hoogtemelding...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 Met nu. Oud Zandvoort. Dit is de twintigste aflevering van de Zandvoort podcast. En in deze aflevering praten wij slechts met één gast. Maar dit is ook niet zomaar iemand. Dat is een hele bijzondere gast. Wij praten namelijk met Gijs van Lennep. Bij iedereen bekend die ook maar iets van race af weet. Wij wensen jullie veel plezier bij deze bijzondere aflevering. Die geheel gewijd is aan Gijs van Lennep.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 podcast. Um, dus daarvoor uh, bedankt alvast. En we hebben afgesproken dat, uh, dat ik je en jij mag zeggen, dus dat doen we dan. Absoluut. Um, mijn, mijn, mijn eerste vraag, uh, uh, je komt niet uit Zandvoort. Je, komt, je bent geboren en je woont nog steeds in Aardenhout. Nee, ik woon al lang niet meer, maar daar ben ik geboren. In Aardenhout. Ja. En nu woon je in? In Blarikum. Blaricum, dat vertelde het verhaal mij niet. Maar goed, nou, Aardenhout... Dat ik al uh, je vertellen. 38 jaar. Zo Kijk aan, dan, dan rijdt mijn informatie is onvoldoende. Maar Aardenhout, het stapje naar Zandvoort. Want ik ben altijd benieuwd, vanaf het jaar nul zeg maar, hoe, hoe het zo gekomen is. Dat je in de autosport verzeild bent geraakt. Oh, dat kan ik gaan vertellen. Dat, uh, mijn vader was een hele sportieve man. Ook in zijn studietijd. Die roeien en boksen en weet ik wat die allemaal deed. Gewoon sportieve man. Mijn broer David is vijf jaar ouder dan ik. Dus die is inmiddels äh, 83, 84, eind mei. Um, en die hield ook van auto's. Die vond auto's leuk. En mijn vader vond auto's leuk. Uh, in zoverre, hij kon ook als een techneut, noem het maar, en, uh, contactpuntjes verwisselen in zijn auto. Ondanks dat hij gewoon een, een commissionaire aan effecten geweest is. He, dat is een soort bankier, een eigen bedrijf in Amsterdam, later verkocht aan ABN enzovoort, enzovoort. Dus gewoon een hele serieuze uh, business. maar ondertussen was hij zo sportief dat in 1948 de eerste Grand Prix van Zandvoort, heette dat, toen was je 6 jaar, toen was ik zes en mijn broer was 11. En die zou met mijn vader meegaan naar die eerste wedstrijd en ik bezeik en ik bezeuren. Je mag niet mee. Want ik mag ook mee, ik wil ook mee. Nou, net zolang gezeurd tot mijn vader zei, nou vooruit ga jij ook maar mee. Rij 14 van de stenen tribune <laughs> aan de linkerkant. Dat weet je nog precies. Ja, ja dat weet ik nog absoluut precies. En wat er toen ook gebeurde, er was een 500 c race weet je wel, zo van die kleine 500-c-dingen. Ja. En dat was zo amateuristisch, buiten dat het circuit natuurlijk ook nog heel gevaarlijk was. Ja. Met een paar hier en daar. Van vangendeels kenden ze nog niet die tijd. stond de monteur te praten met zijn voeten op de band. En meneer Van Haren, weet ik ook nog precies, en die doet gewoon de vlag naar beneden. En die, die, die, die, die, en die jongen die rijdt weg natuurlijk. Dus die, en hij viel eraf, dus dan schrok ik met de pletten. Was je klein jochie. Ja. Ja, maar dat was natuurlijk dermate amateuristisch. Maar goed, dat maar was niet Was je daar dan van bewust dan, dat het amateuristisch was op die zesde? Nou, doordat die jongen daar nog staat. Okay. Ja, ik, tegenwoordig moet je een minuut van tevoren moet iedereen weg zijn. Ja, ja. En dan gaat er een groene vlag zwaaien. En ja. dan gaan de lampjes aan en dan gaan we rijden. Ja. Maar toen was het gewoon de, vlag, de Nederlandse vlag zwaaien. Ja. En die, hij vond gewoon nodig om maar te starten. Terwijl hij niet eens ziet dat daar <laughs> nog een man staat... met zijn voet op het voorwiel. Het <laughs> staat te lullig om oh, te, ja. te praten. Dus, nou, andere goed, tijd. Dit. Maar het was heel interessant. En ik heb... Waarom ben ik dan altijd autosport geweest? Ja, ik ben ook zo... techneutachtig. En ik ben sportief. Blijkbaar was dat. Want mijn moeder de tennis ook. Dus die vond dat ook allemaal leuk en aardig. Maar het heeft niets met de achtergrond te maken. Om maar wat te noemen. Want voor onze generatie zeg maar, mijn vader en mijn twee broers, en mijn jongste broer trouwens ook, want Hugo die heeft ook nog op een halve dag in een vermuur Fort gezeten. Dus alle drie de broertjes, want die moesten natuurlijk doen wat zijn broers deden. En die kon best aardig rondrijden, maar hij was alleen veel te lang dus hij stak er bovenuit, dus levensgevaarlijk. Dus dat ging niet <lacht> goed. Hij is ook gauw weer opgehouden. En David die vond dat ik sneller was, dus die hield er uiteindelijk ook mee op. Maar we hebben wel samen Monte Carlo Rally gereden, en we hebben de eerste wedstrijd, maar dan ga ik veel te vlug natuurlijk. Ja, je slaat nu een heel stuk over. Ja, als je als jongen van zes, als toeschouwer, dan ben je nog ja? niet zelf coureur. Dus ergens is een overstap dat je zelf in zijn auto stapt. Nee, maar dat komt natuurlijk dat dan komt na. ik veel later. Want dan ik ben heb, ik, ook, even ik heb ook zeven. ergens gelezen dat je juist je eerste uh, auto ervaring hebt opgedaan in een, uh, een, een Volkswagen van je moeder. De Fiat 600 van of mijn moeder. 600 van je moeder, maar toen was ik inmiddels 18, dus dan is, gaat ook iets te vlucht misschien. <laughs> <Okay>. <laughs> ik, uh, wij gingen op de fiets, maar dan kan ik me herinneren, en of er nog 8, 9 of 10 was, dat weet ik niet meer precies. Maar dan gingen we naar het circuit om te kijken, met vriendjes uit de buurt. En... Uh, Uiteraard onder het hek door. Ja. We betalen nooit van hoort. Dat is ook een bekend verhaal. Ja, dat is ja. niet interessant. Maar ik was typisch... Ik ging niet naar de pits. Of naar de paddock. Waar alle auto's stonden. Mm -hmm. vond ik wel mooi. Maar dat interesseerde me niet. Wij gingen naar het schijfvlak. De mooiste en we bocht. We gingen over Tunnel Oost, Daar gingen we dan onder het hek door. En dan gingen we in het schijfvlak. Wat natuurlijk een prachtige bocht is. Ja. En nog steeds een prachtige bocht. Gingen we kijken hoe die jongens stuurden. En hoe de handjes waren en hoe ze erin zaten. En dat vond ik dus het meest interessante. Om okay. te kijken hoe ze rijden. Ja. Ideale ja. lijnen. Prachtig. Nou, ja. En dan ben je 11, 12 en dan 13. En dan rij je op de bromfiets van je, van je broer, van boer, denk ik. <laughs> uh, door Aard en Hout. En dan kwam oma Gent eraan. Maar dan hadden we een dingetje gemaakt dat je hier gewoon alsof het een fiets was. Ja. Uh, nou ja. Maar ja, ik was zo enthousiast dat ik die bromfietsen haalde ik uit elkaar moesten polijsten. het moesten altijd harder. Ik moest altijd sneller. En als je even teruggaat toen ik 4-5 was. Toen was op het terras. traphoudertje Van die pedaaltjes. <laughs> Ook wedstrijd. Ja, wedstrijd maar sorry. dat ging me niet hard genoeg. Ging ik achterstevoren zitten. En dan ging ik steppen. En dan slaal ik me tussen de stoelen door. Dat was gewoon... Het ja, zat al Dus zit er al dus zit, van, vier, vijf jaar. Het, zit, het zat weer genen. moest altijd ja. vlugger. Het moest altijd harder. Want... Ja. Uh, toen, nou, dat is een toen... goede eigenschap als je in een auto stapt. Ja. Ja, maar ik was ook lui. Maar wie waren toen je helden in die tijd? Wie oh. was een voorbeeld voor je? Ja, over de hele oude tijd was het natuurlijk Stirling Moss en Fanjo. En de, ja. de, de 55, want ik was 57 toen ik bij Rob Slotemaker over de vloer kwam. Dan reed ik weer met mijn broers Kever mee. De Zandvoort. En van Rob kregen we les. 180 graden slipjes. Ah ja. uh, slippen. En dat vind ik een buitengewoon belangrijk onderwerp. Want car control heet dat. En ik praat er heel vaak over. Hoor. Als ik zie af en toe formule 1 rijders. Die kunnen wel een beetje tegensturen. Maar over het insturen hebben ze nooit van gehoord. En dan gaan ze vol voor of de rail in. Dan denk ik. Jongen ga jij eens een keer behoorlijk een beetje oefenen. Die zijn ook weer op sloten maken geweest. Uh, nee, precies. Want tegensturen is geen bal aan. Maar dan heb je het over de huidige, huidige, vak geweest. huidige ja, Formule 1 coureurs. Rijvaardigheidstrainingen, nee, over alle, alle ja. coureurs. Je ja, ja. ja. ziet ja. ze allemaal achter te voren en dan gaan ze de ja. gymbak in en dan vergeten ze te remmen. en zo. Nee. Maar dan zie je al wat er misgaat eigenlijk. Ja, ik zie alles precies ja. misgaat. Want dat is natuurlijk mijn vak geweest. Ik heb jarenlang daarna altijd rijvaardigheidstrainingen gegeven en... Uh, ja, ik ben iemand van de techniek, van het rijden, ook hè, mooi, dus dat, daarom wouden we dat zien. Ja. En met die kart had ik een skeltertje gebouwd, maar waarom deed ik dat? Omdat ik blij was om met de slee, bij ons aan een duin aan de overkant, in het park, in Zandvoort, kon je zwinters winters altijd lekker sleeën naar beneden, ja. maar je moest lopen met de sleeën naar boven. Ik denk, als ik nou een karretje maak met een motorje eraan, dat ik hem zo naar boven ah, kan okay. rijden, dan kijk ik naar beneden, sleeën. er nou, kwam natuurlijk geen moer van terecht, maar dat karretje kwam er wel. Mijn nou, auto was, was eerst met drie wielen. Hoe oud was je toen? Ja, dan was ik uh, 14, 15. Dat zat er wel heel snel in. Ja. ja. Oh, maar ik maakte bronviesmotootjes. En die polijst ik. En nieuwe lagertjes erin en zo. En het moest dus altijd harder, zijn Dus ja. ik had een mosquito motootje in het midden, dat was hartstikke mooi. Toen ik kreeg een, toen ik kreeg een AMW van 49 cc, want die ging weer harder. Maar toen dacht ik, ja, maar die achtervering van die moskitoframe, dat vind ik wel leuk. Dus toen bouwden we die met, met de plaatselijke fietsenmaker in, in Heemstede, Bottelier. Die ook de karts, de, de skeltertjes gebouwd hebben met mij. En toen bouwde ik die motor in dat chassis van, van die uh, moskito. Want dan lag de motor, het gewicht lager. Maar ah, dat ja. wist ik allemaal. Ja. En dan waren we nog steeds 15. En, en toen ik 16 was, toen woonde ze op Slotenmaker naast ons bij zijn oom. En die nam mij me mee ook weer naar Zandvoort. Ook naar de races om te kijken. Gooi je dag zeg je, de sea Type Jaguar. Dat was net 16. Oh ja, toen had ik mijn heup gebroken. Vanwege ik, van mijn skelter, reed iemand over mijn skelter heen. En toen brak ik mondenbenen. Toen brak ik viel ik van den iets af en toen brak <laughs> ik mijn heup. Dat is allemaal 15, 16 jaar. Uh -huh. Maar dan mocht ik met erop mee naar Zandvoort. En, uh, ja, met een blerende ding over de zand het slaan, zo iedereen inhalen. Dat, dat komt toen allemaal in die tijd. Hoe heb je je rijbewijs gehaald? Heel snel. Ja, met met de rij is het toen niet zo ik dacht je? dat ik 18 werd, ja. had ik het aangevraagd. Ja. Bij meneer Braafhart, kijk die naam weet ik dan nog weer wel. Dat <laughs> gaf. belangrijk. Uh, die, gaf, ja, die gaf les met een Volkswagen, geloof ik. Ja. Maar vijf dagen later uit. mocht ik afrijden. Precies. En ja, dat ging meteen goed. En toen was het klaar. En toen inderdaad met de Fiat 600 van mijn moeder... bij de RAC West Autosprint 1960... Ja, viel ik meteen ondersteboven, in de slalom natuurlijk. die Fiatjes die krullen, die, die achterwielen eronder naar. Met de auto van je moeder? Overkomen. Maar die zetten we meteen weer overend olie erbij en weer en doorrijden. En daarvoor had ik dus al met de Skelter gereden. Want mijn allereerste wedstrijd was Hoensbroek. Met, toen had ik inmiddels een vierwielkartje. Uh, begin 60. En daar had ik dik gewonnen. Want het was op, op de Sint. Het was dus drift heen. Nou, prachtig allemaal. Maar toen ging, viel de, de, de Dynamo, er ging iets in de motor een stuk achter het vliegwiel. Dus toen. Uh, ik heb die. de pechprijs kreeg ik. Een oude Wedse Mijnlamp. Zo een prijs, de allereerste prijs. Een pechprijs. Ja. Nee, maar je moeder vond het wel goed. Nee, die vond dat maar. Nee, zeer het maar ze leende wel je auto, vader vond het goed, want die zat met een bevriend iemand op de tribune en die zei, het komt mij voort dat het dak van de auto van mijn vrouw wat lager geworden is. <laughs> Ook die woorden ken ik nog uit mijn hoofd natuurlijk. <laughs> ja. Maar verder vond hij het prachtig en ma vond het natuurlijk helemaal niks, maar die heeft het nooit wat gevonden eigenlijk. Maar, maar, ik had een hele brave moeder hoor, maar die, het was een -500? die had het niet zoveel te vertellen. Het was een Fiatje toen? Waar je aan je moeder? Ja, dat zei hij dat zei al, hè? 600. 600 dat is tegenwoordig geloof ik een uniek exemplaar geworden. Ja, dat weet ik niet, die nou, is nou, natuurlijk ja. verdwenen. Maar daarna kreeg ik natuurlijk wel, want die kregen we niet zoveel, maar we hebben wel een kevertje op de, op de kop getikt. Ja. Maar dat ging ook weer niet hard genoeg. Nee. Dus moet er een dus motor in. Nou had ik oudere vriendjes, ik was toen, ja, toen was ik natuurlijk 18, maar die waren dan 20, 21, 22 en die zaten op de autoschool in Driebergen of in Apeldoorn. En die konden goed schroeven en ik kon goed vertellen hoe ze het moesten doen. En toen zijn we bij de plaatselijke sloperij. Hebben we de Porsche 1600 motor, en? cilinders en zuigers en alles bij elkaar getrommeld. En, en dat zetten we doen. in de kever. En ja. en dat is wel dat was de snelste kever in de regio. Toen reden we op het circuit. Heel veel. Oefenen, oefenen, oefenen. Rij, rij, rij. En het liefst als het nat was. Maar dat kon in die tijd. En ik weet niet of dat verhaal wel eens over water gekomen is... Maar daar zat meneer Willem Draaier, met een grote sigaar, oude stroper uit Zandvoort. Die zat in het hok, want het circuit werd bijna nooit verhuurd. Dus je kon 250 ja. dagen per jaar, kon je in principe vrij, Gewoon vrij rijden, doorrijden. niet vrij rijden. Je had een kaart van meneer Hans Huggenholz ja. van de VVV. Ja. En met die kaart kon je elke dag anytime het circuit op. Helm, nooit van gehoord natuurlijk, met je kever en zo. Met je eigen auto, ja. En hé Willem, en dan reden we weer. Gingen we s'avonds om vijf uur even een rondje of vier, vijf, zes en dan heb je naar huis. Maar daar leer je natuurlijk wel heel veel van over. En je leert dat het voor je zo veel carrière. Van, maar die kaart, die kostte 22 gulden 50. Hm. Een kort hele jaar lezen. Kon je sure. 250 dagen de hele dag ja. op het circuit. Als je zou willen. <laughs> je nu nog toen werden uren... we boos. Ik kan me nog zo goed herinneren. Toen werden we boos dat het jaar erop werd het 25 ja. gulden. ging je 250 vooruit. Nu betaal je 1500 euro per uur. Maar Precies, ik, is, ja. Ja. Dat, is, dat is wel ja, mooi. Dat tijden. is echt de oude tijd. Ja. Ja. Ja. Het meest van je tijd heb je gereden in Porsche. Ja, dat was Nou, dan praat ik dus over '62 inmiddels. Toen ja. ik Ben Pon leerde kennen, eind '61. En dat is mijn grote vriend geweest, helaas twee jaar geleden overleden. Die, Die hebben ook heel veel voor me gedaan, de racerij natuurlijk. Maar ook met Porsche uiteraard, omdat hij ja. was directeur van Porsche. Van Pon. Ja. Waar ik trouwens nog steeds dingen voor doe. Dus daar ben ik ook al, loop ik ook al 60 jaar in de ronde, Dus ja. dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee. En, uh, maar Bendy had, een, dus de, van de eerste 911 Porsche 911 en die waren nogal lekker driftig. Hè? Mm -hmm. En dan gingen we altijd in de regen, gingen we oefenen. En, en dan hoe dwarser, hoe mooier. Een beetje wat sloten maken deed als reclame voor zijn slipschool, deden wij het. En dan kom ik even terug op dat Car Control. Ja. Want Car Control heeft mij N miljoenen aan auto's gescheeld. Die ik niet plat gereden heb. Of bijna, maar niet helemaal. Dus of helemaal niet. Ja. En mezelf. Ja. En je hebt ook maar ik heb hele... natuurlijk situatie meegemaakt. Dat ik ook wel eens met vol lok uh, denk. Oh ja. jemig. En dan hup, weer gauw recht zetten. Maar je hebt een hele bijzondere Porsche gereden ook. Ik heb, uh, alle, ik heb alle, alle Porsches gereden. Dat was omdat ze je vertrouwden met het materiaal? Nou, nou ik weet niet. grote... Nou ja, Benny zorgde dat ik het in het Racing Holland kwam. En met, met hadden we... Porsche Carrera 6 hè, en in 65 had hij mij met zijn 904 laten rijden. Ja. En als je het nu hoort wordt hij weer boos. Want ik was sneller dan hij. Maar hij zei ja, maar ik heb al veel sneller gereden dan jij. Dus, <laughs> ja, ja. En dat is eeuwige strijd geweest. Gezonde ja. competitie, gezonde competitie. Gezonde, hele gezonde competitie. Ja. Want we hebben een fantastische tijd samen gehad. En uh, ja, gigantisch. Ja. Maar toen kwam ik dus met de race in Holland. En toen kwam mijn broer dus ook nog even boven water. Want in 67. Het eerste jaar van de Porsche carrière, 6-2 liter... reden we op de Nürburgring. De eerste grote wedstrijd, 1000 kilometer. En dat was weer het kampioenschap merken. Dus dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat het echt was. Ik had al constant gereden En met de Formule V natuurlijk ertussendoor kwamen er we ook van Pont vandaan. Dus de Formule Volkswagen, wat later de Formule Ford, de Formule Renault... en noem het ja. maar op, instapklasse. En toen werden we zevende overall... We reden ook tegen de drie liters en de vier en half liters of ik wat. Chaparral's, noem het maar. En we wonnen de klasse terwijl er dertien van die auto's mee reden. Maar Ben was toen, Ben Pon was toen teammanager. Maar die liet mijn broer één uur rijden en ik mocht vijf uur rijden omdat hij niet sneller, omdat ik sneller was dan hij. Ja. Ja. Dus hij zei: Nou, Gijs, je rijdt je maar helemaal te pletten. Maar toen begon het te regenen de laatste paar rondjes. Toen lagen we nog tweede of derde in de klasse. Ja. En toen heb ik die twee jongens ingehaald. Omdat ik heel goed in de regen was. Maar ja. dat komt allemaal doordat dat oefenen. Ja, bij sloten maken. Bij sloten maken, ja. en op het circuit uiteraard. Ja. En met de 9-11. En hoe dwars hoe mooier. En ja. tegen de aanslag. En, en dan als je spint, ja. gouden koppeling erbij. En nou noem het allemaal <laughs> op. Car control. Dus ik was niet bang voor de regen. Want oh, als hij opeens wegflipte. Nou, hup, hup, ja, echt, was hij weer. Je had altijd de controle hield je ook Altijd maar, hè, de controle de hield ik. Ja. Ja. Dus durf je dichter aan de grens te rijden. Als, als die andere, andere jongens, ja. zeker op de ging, waar het hier nat is en daar een <laughs> beetje meer droog, en daar weer nat. En, we hadden een groot circuit van rijden, ja. 22 kilometer. Nou, dat was het dus eigenlijk het eerste, in 1967, mijn eerste grote... Uh, ja. Nou kwam er in 2016 biografie uit. Van u, ja. van jou. Die gezien wordt als standaardwerk in de autosport, uh, heb ik begrepen van deskundigen. En in 1971 was, was een absoluut topjaar. 1971. 1971. Ja, ja, ja, van werkt. toen won je de Le Mans. Maar. En ik heb uitgerekend, ik weet niet precies wanneer ik, welke dag het is. 50 jaar geleden. geleden. Ja, het is nu, maar wanneer is het 50 jaar geleden? Ja, daar komt nog wel een straatje aan. Ja, hè, maar dat is straks met de Grand Prix natuurlijk in september, want ik ja. kreeg ook een week later mijn eerste Grand Prix. Dus dat is ook ja. 50 ja. Jaar, ja. jaar geleden. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar word, word, worden dat soort dingen herdacht? Ga je daar iets aan doen? Nou, ik denk ik weet dat PON gaat een documentaire film maken over mij, want okay. we hebben dus ook een Porsche Carrera hebben ze gemaakt, niet voor mij hoor, ik krijg hem niet, maar oranje ja. Porsche, dat is een Nederlandse racekleur, ja. met mijn duim erop, dus dat is een bijzonder exemplaar. Die hebben ja, ze op de fabriek een gemaakt. limited edition. Ja, limited edition. Dus, uh... Maar wanneer gaat dat gebeuren, die 50 jaar, welke dag? Ja, ik proef eigenlijk ja. zo, zo rond de maar, Formule 1 dan wel. Als nee, ik ben tegen de Formule 1. Maar we gaan binnenkort met het draaiboek bezig. En dan gaan dat is natuurlijk we. een nee, hartstikke nee, mooi Je, je op, hebt hem 50 jaar geleden gereden. Het was dus op een bepaalde dag. Dat weet je, toch? Ja, je ja, wil echt de ja, dag weten. Meestal, wat was dat? 21, 21 juni of zo. Binnen, dus binnenkort? Ja, binnenkort. Ja. Groot feest. <laughs> nou ja, groot feest. <laughs> ja, dus, 50 ja. is toch een mijlpaal. Wat zijn je herinneringen aan die Le Mans? Aan die, space, van de 76 heb je hem ook gewonnen... Ja, maar in 1971 heb je ook nog een record gevestigd hè, voor de lange afstand. Helemaal dat waar. is heel veel jaren later pas uh, verbroken. Ja. Maar welke herinneringen heb je aan die eerste zeer succesvolle Le Mans? Nou, ik heb in 70 gereden met de 917 Porsche, wat de mooiste Porsche is die er bestaat. In mijn ogen. <laughs> Alhoewel iedereen zei dat het een monster is en dat is moeilijk te rijden. Maar dan kom ik weer met mijn car-control. <laughs> ik had er geen ja. moeite mee met die 917 met 630 pk. Zo. En, uh, maar toen vielen we uit, omdat mijn maat David Piper tegen de Railray... maar we lagen wel al zes minuten voor de 9.17 die, die uiteindelijk won. Maar ja, mijn tante heet <laughs> dat. Uh, je moet eerst finishen, anders dan heb je er niks aan. Nee, precies. Nee. Maar ik kreeg dus van de fabriek toen in 1971 de kans om weer mee te doen. Maar met een korte... En dan moet je geluk hebben. Je moet enorm geluk hebben een wat zei je met hem? Een korte 917. Okay. heette dat. Weet je had ook lange. Ja. Met een lange body aan de achterkant. En die liepen natuurlijk veel harder op het rechte eind. Dus die waren allemaal sneller. Maar daar zijn er, er waren er vier van. Twee van Martini en twee van uh, Gull. Ja. Want dat Engelse team van John Wyer die zou wel even zelf met Porsche Le Mans gaan winnen. Nou, dat mislukte helaas, want wij wonnen en nee, zij werden nee, tweede. En die goed. andere vier, want er waren dus zes auto's, die ja, vielen uit. Ja, als je uh, geen geluk hebt het leven, dan komt ja. er niks op de weg. <laughs> nou. Dan zal ik hier ook al lang niet meer gezeten hebben. Maar ik heb. Uh, ja. we, we waren s'nachts om vier uur al aan, aan de leiding, maar ik weet nog wel een paar dingen ervan. En dat hoor je pas soms heel veel later. Je had de Cool fan, bovenop, 12 cilinder. Je coolvent draait ook 8000 toeren per minuut en die zat met vier bouten vast. Maar die zijn bij twee van die Porsches afgebroken. En dan vliegt mm -hmm. die vent lucht in en is het einde verhaal ja. en ben je uitgevallen. Dus wat deden ze nou bij ons? Toen ze dat erachter kwamen, elke pitstop één boutje wisselen, ah, okay. dus na nou vier pitstops, ja, je stopte na elke, wat is het, één uur en een kwartier of zo, hadden ze al die bouten gewisseld bij ons. Dus dat, dat kon niet meer stuk. Ja. En toen hadden we alleen... een uur of vier, vijf... voor het eind van de wedstrijd... waren de remmen op. En waarom waren de remmen op? Die waren te dun geworden, want... wij hadden de eerste Porsche... met de schijfremmen... met gaten erin. Nu is dat... All over de place, Alle auto's hebben het bijna op Maar toen was dat iets liggen. nieuws. Ja, maar dat was helemaal nieuw. Voor meneer Dr. Pierce bedacht. Betere koeling. Maar ja, ja overal waar geen, geen, geen ijzer zit... slijt het ietsje harder. Hoe mooi dat koelt. En die gingen allemaal scheuren. Allemaal scheuren. Hele kleine scheurtjes op al die gaten. Nou, toen zeiden ze tegen ons... Ja, we moeten de remmen wisselen. Maar als wij de remmen wisselen, dan wint zo Wire. Dat is toch een beetje strijd hè, tussen Wire en Martini. Want Martini was eigenlijk het echte fabrieksteam nog steeds. Hè. Okay. Daar zaten alle geleerde heren uit Stuttgart ook bij. En toen hebben wij gezegd, nou, dan remmen we toch niet meer. <laughs> en dan gokken we het gewoon. Ja. en Zeker aan het eind van het rechte eind. Waar wij dus met die korte, uh, kurze, korte auto, 355 reden. Reden die lange dingen, 375 of zo, 380. Maar die waren er toen al niet meer. En dan moet je heel voorzichtig. Hè? Een beetje terugschakelen enzovoort. Beetje de motor en, en die andere Porsche, die had natuurlijk ook problemen. Want anders hadden we, lagen wel anderhalve ronde voor. Maar dat het hebben we zo, zo, zo, zo, uh, zo ingehaald natuurlijk. Hè? Maar wij, bij ons is het gewoon, we hebben het netjes gedaan. En uh, het is heel gebleven. En, en zo win je dan uh, Le Mans. Ja, kwam ook, uh, maar wel uh, goed. met een nieuw record hè? van 222,3 ja. gemiddeld. Ja, ja, ja. Maar het kwam goed van pas dat je uh, goede technische kennis had. Dat oh, je zelf ook wist absoluut. hoe ze een auto moest... Altijd, bedienen. ook voor ja. het, op, het afstellen van de auto. Want tegenwoordig ja. natuurlijk, daar zitten wel tien mannen achter een computer ja, precies, ja. die helpen. Maar de rijder moet het nog wel zelf uh, zeggen okay. wat er aan de hand is en ja. wat je voelt. En wat je, ja. Alleen toen was het eenvoudiger... Met de rolbar en misschien de veren en, en de bandenspanning. En ja, nou uh, kan je ongeveer een miljoen dingen ver, dat is veranderen. <laughs> en ja. dan moet je de goede combinatie ook nog. Hè? Met de vleugels die veel belangrijker zijn dan ja. tegenwoordig. Nou, nou, ga er maar aan staan. Nee, wat zeker maar. anders is, is de publiciteit eromheen. En de aandacht die er is voor de Formule 1. Dat was toen anders? Minder? Uh, ja, er was sowieso veel minder uh, aandacht voor... De racerij. Ja. In het algemeen. En waarom? Omdat het toen natuurlijk een hele gevaarlijke tijd was. Er gingen er een paar per jaar uh, dood. Ja. Ja. Overleden. Ja. Ja. Die race op de pletter en, uh, of in de brand of noem het maar. Maar daardoor kwam het ook wel in de media in de aandacht. Dat, ja. De sport. Maar, 19, maar dat heeft bij mij ooit ja. mijn Formule 1 contract gekost. Hoezo? Doordat wij geen sponsor konden vinden in Nederland. Want ah, okay. ja. ik win Le Mans. De week erop word ik achtste in de regen. Ook weer. Met een oude Surtis. Moet je nagaan. Een oude auto van een half jaar oud. Als is nu een week oud is, dan, al... dan helemaal... <laughs> wordt hij ook niet goed. Maar, die... maar ik had wel de goede banden eronder. En daardoor werd ik achtste. Ik heb nog één vraag voordat ik voorstel om dit af te sluiten... en zo meteen door te gaan voor een tweede aflevering. Wat heeft het je gebracht, die overwinning van de maan 1971? Nou, ik denk nog steeds. Dat heeft altijd doorgewerkt. Niet maar alleen financieel? 71. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, leuk. Daar kan ik rustig over praten. Maar het was natuurlijk net als met golven en met tennis en noem het allemaal maar op. He? Nu krijgen ze, ik ja. noem er eens wat, ja. contracten van miljoenen. Net als de voetballers ook. Maar het is vooral de prestatie dat je... Daarmee verder en kan En wij komen kregen de... misschien 3000 gulden. Maar dat maakt er niet uit. Ik heb een goed leven gehad. Ik heb een fijn huis. En, uh, ja. Maar wij hadden een goed salaris, zeg maar. Alles bij elkaar. Hè? Ja. Maar dat was. Ja, voor die tijd was dat goed. Ja, ja. Maar, maar niet, omdat je die energie zond, dan neem ik aan dat je daardoor ook verder komt in de. Maar je komt weer verder wereld. in de racerij. Ja. Ja. Daarom hadden we natuurlijk dat Formule 1 al de week erop. Ja. Maar dan komt het. Dan moeten we een half miljoen gulden vinden om de tweede auto van Surty's te mogen rijden in het jaar daarop. Nou, een vergijsactie telegraaf, noem het allemaal maar op, 15.000 gulden. Ja, dat ben je er nog niet helemaal. Nee, ja. toen hebben we gauw een Formule 5000 contract kunnen maken voor 33.000 gulden. Dat is echt niet te duur en dan verdien ik dan ook <lacht> nog weer dingen terug. En dat is de enige keer dat ik zelf geld in de racerij gestopt heb. Want ik had Gulf toen ook een sponsor van 9000 gulden. Toen heb ik zelf 7000 erin gestopt en toen hadden we het geld bij elkaar. En toen ben ik kampioen geworden. Maar ondanks dat ik kampioen Formule 5000 ben, wat een soort Formule 1 is. Ja. Met een dikke 4,5 liter motor achterin. helemaal niet zo makkelijke auto. En ook niet doorontwikkelde Surdische wat het heel klein team in Engeland. Nou ja, bekende werk allemaal geen geld, geen geld. Meer. Dat is nog steeds hetzelfde. Ja, ja, met, hè? Hè? De kleine Formule 1 teams hebben ook geen geld genoeg. Ja. Maar toen kon, daardoor kon ik dat contract niet krijgen. En is mijn Formule 1-carrière zeg ik rustig mislukt. Perfect, dan kan ja. ik wel twee keer zestig geworden zijn en een keer acht, en een keer negen en een keer tiende. En er zijn er niet zoveel die ja. dat gedaan nee. hebben, maar ik heb maar acht keer gereden. Dus ja. Bij Gebrek aan sponsoring. Ja. Bij Gebrek aan ik sponsoring. Gelukkig door Marlboro kon ik toen drie keer rijden en toen lager door Hoge bomenwaking ook drie keer ja. en that's it. Ja, we komen er zo weer op terug, want uh, dan sluiten we dit stuk af, denk ik. Kijk even naar mijn. Uh, ja, we kunnen het ook uh, doorlopen, wat mij betreft. Zeg je? We kunnen ook gewoon doorgaan, wat mij betreft. Ja, maar kun je dat dan. Uh, en dan uh, knip, knip en plakken dat in een soort rustpauze, een soort. Ja, oh, Oké, okay. we gaan gewoon door. Nee, van, wat ik ook nog. Um, ik heb die lijst met Nederlandse uh, Formule 1 uh, coureurs doorgenomen. Maar nou staat er bij meneer de Beaufort. Yep. Was dat nou degene die even op Max Verstappen stappen daar zo. Uh, degene die tot dan toe de meeste races had gereden in de Formule 1? Ja, Dat weet ik niet eens of die de uh, meeste races heeft hoeveel, gereden. Hoeveel heb je er gereden? Nee, ik heb er maar acht gereden. Waarvan nou, had... één keer niet eens gekwalificeerd. Nee. Dat is ook een verhaal op zichzelf, maar dat geeft niet. Maar, je maar je moet Jos, Jos, Jos Verstappen veel meer Grand ja, Prix ja. gereden. Sowieso. Jan, maar... heeft, Jan Lammers heeft meer Grand ja. Prix gereden, alleen met minder resultaten. En, dat kan ik ook rustig zeggen. Maar je moet ook rekening houden dat er op dit moment... 16.999.000 mensen nog nooit een Formule 1 hebben geweest. Precies. Dus, het is, dus is, ik ben hartstikke uitzonderd. blij. Ik ben zo blij dat ik het ja. gedaan ja, heb. precies. Ja, Ondanks dat het dan wel, vind ik, zelf mislukt is. Want ik ben een hele nuchtere realiteitsman. Ik hou van realiteiten. Ja. Om maar eens heel klein voorbeeld. Nou, wanneer je je nu kennen? Uh, ik zal <laughs> een klein voorbeeldje geven... We hebben een gewonnen. L en P2-klasse. Ja. Weet je wat ik dan zeg? We waren, dat heb je net ook al gehoord, we waren vijfde overall en de eerste in de klasse. Want zo heb ik, ja, okay. ben ik een keer vijfde overall geweest en heb ik de GT-klasse gewonnen. Dus dan zou ik drie keer Le Mans gewonnen hebben. Maar dan kun je het ook een beetje doodrelativeren eigenlijk. Het gaat alleen over overall. <laughs> Je ja, moet oké. gewoon zeggen, zoals het is, vind ik. Maar, ja, en buiten dat het even Dat je überhaupt uh, heel blij mocht en kon zijn. na het ongeluk in 1966 in Spa. dat je überhaupt nog aan race racerij mee kon doen. Sorry, Want maar, dat het was. Het was een, 67, maar 67, nou, zit ik. Ik dacht. <lacht> mijn ah, biografie ja. zegt 66, doe <lacht> er niet toe. Maar dat was natuurlijk toch wel een. Uh, ja, een vervelend gebeuren wat, wat je carrière verder nou, in de weg dat, heeft gestaan. Ik had hartstikke dood moeten zijn in 67, ja. in mei. Pff, wat is er gebeurd? Kun je dat nog vertellen? Of? Ja, dat weet ik precies. Dat was ook pech, maar dan weer gelukt, doordat ik dus nog leef. Maar, uh... Ja, het is en niet dat onbelangrijk. In mijn precisie, vijf minuten voor zes in de training. En ik reed met Ben Pond. Samen in de carrière 6, Porsche carrière 6. En die heeft een kap die open gaat de verkeerde kant op. Dus als die open gaat, komt de wind eronder en dan gaat die auto omhoog. Nou ja. Maar vijf voor zes, nog één rondje, de stabilisator een klein beetje zwakker zetten. Want dan zeg ik: dan rijdt hij morgen beter in de training Oh, ben, nou doe dat maar dan. Dus als de jongens als een speer, en dan zaten we in die skiklemmen op het dak. En wij reden de spa naar boven. Nu ga je rechtsaf. Vroeger gingen wij linksaf, richting Buurnaville. Vol gasbochtje, links, rechts. Nog niet eens rail hadden wij in 67. Geen riemen. Het was pas 68. Wel een helm. Nee, wel, maar wij niet. Maar ja, wel een helm. is nog niet. helm had je wel? Ja, natuurlijk. Okay. Uh, volop. Dus ik schakel naar vijf. En die jongens hebben die klem, waarschijnlijk de ene, hebben ze niet uh, ingehaakt. Net van die ski klemmen. Of uh, ja, ski, -ski klemmen. Ik voel hem aan en die komen. andere is gebroken. Kap omhoog, waai, onder. gespind, holde de boulders van telut af, van een meter naar beneden, de weilanden in. dan Niet direct in een boom. Nou, holde de boulder, ik eruit gevallen, mijn handje gebroken, ik had alleen een bordje gebroken in mijn hand, maar mijn stalen horloge was clean afgebroken. Dat had je ook Met gewoon op tijdens rond. de race. En als ik op mijn kop val, ben ik dood. Ja. Maar ik reed wel 220, dat ik daar naar de holde de boulder ga. Ja. Nou. Maar ik ben dus kennelijk niet op mijn, Ik ben wel met mijn kop door het zand geschoven. Want ik had allemaal zand achter mijn ogen zitten. Daar hebben ze het eruit moeten halen. En dit bordje gewoon even in de, in de klem gezet. Maar, maar relatief gezien? Ik, ik weet er niks meer van. Ik weet toen wel dat ik heb zitten praten. Ik rijd nooit meer. Ook niet langzaam. Dat soort stomme dingen. Hè. Ik ben choc van hier overmorgen. Maar wel dat horloge. Dat is niet dit, maar horloge van mijn vrouw gekregen bij de verloving. En ik zeg tegen Ben, want die was natuurlijk meteen in een official auto gestapt, en gaan kijken, want iedereen, ze konden me niet meer vinden, want ik lag half in de sloot. Ja. Jozef, het was gestopt, het was net het eind van de training, hè? om zes uur was het afgelopen. Nou ja, toen vonden ze me. Ik zeg, Ben, ik ben mijn horloge kwijt. Toen is hij helemaal door het gras gaan zoeken, zo. <lacht> heeft hij <het> gevolgd, <lacht> waar, hoe ik uh, daar geholpen ja. ben, en toen heeft hij het gevonden, ik heb het nog. Zijn we laten restaureren, het ligt netjes in de kluis. Het ah, ja. doet me een beetje denken aan die wielen, dat wielongeluk van, ik weet niet wie dat was, dat de reclame ontmaakte van, maar de Pontiac deed het nog, ah, ja. dat horloge. Ah, ja. Maar heeft het jouw kijk op de racerij op dat moment veranderd? Nou, of? ik denk van niet, maar onze leed Ben Bon zei van wel. Ja, Dat heeft hij dan? altijd gezegd. Want eigenlijk moest mijn carrière nog beginnen. Ja, toen was ik nog 6, 25 al. of zo. Maar ja. hij zat, ook, hij zat uh, absoluut uh, in de top van de Formule 1 mee kunnen rijden. Ja. Oh, dat door dat niet die klap hoor. Uh, is hij wel heel verstandig? En heeft hij nog prachtige resultaten gehaald? Dat vind ik ook trouwens. Ja. Ja. <laughs> ja. Zeker hebt een imposante carrière achter de Maar de... dan, ja. Maar ben je Nogmaals, ik heb voorzichtig zo ontzettend worden? geluk gehad in mijn ja, leven. Kun je Want, ondanks dat dat het grote ongeluk was, ja. had ik er niet moeten zijn, heb ik er wel eens een wiel afgereden. Ja. En een keer de voorkant op de Nürburgring met een Porsche van de fabriek. Maar waar waren ze boos, moesten ze de hele nacht sleutelen. Ja. Maar toen werden we nog wel tweede de volgende dag weer. Dus uh, ja, je moet gewoon geluk hebben dat je niet op het verkeerde moment een lekke band krijgt. En, zo. Ja. en alles is, de circuit is veiliger geworden. Ja. De, de auto's zijn veiliger geworden. Ja. En ik vind dat we nu aangeland zijn. Als we, maar ja, Dan spring ik weer naar de naar nee, het maar Ede. Ik, daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Naar het, de, de Formule 1 tijd van nu. Wat, wat, wat vind je van wat er nu in de Formule 1 allemaal gebeurt? Ja, daar weet ik van alles van natuurlijk. En nee. nou, Wat is je mening erover? Wat er nu op dit moment gaande is? Maar heb je het nou. over de veiligheid, Of nee, over het algemeen. De hele Formule 1 wereld. Nou, die, moeten, die zijn op het randje van... Uh, van ja, het is allemaal politiek. Daar begint het mee. Het moet groen en het moet zuinigen. Dat is politiek nou, correct. Oké, okay, dat, dat, dat kan ik dan nog wel begrijpen. Hè? Ja. Maar dat ze het te ingewikkeld maken. Te duur maken. De auto's met alle liftlaffies en dingen vanwege de downforce. Zeven dagen in de week in de windtunnel. 24 uur per dag. Gewoon wie het meeste geld heeft, die, die, ja. die, die, die doet het eigenlijk. Teams zijn 200 man die aan zo'n auto. Uh, en nu hebben we. Precies, of 300, of 400, ja. 500. Aan twee auto's. Ja. We, de, we hebben nu eigenlijk nog maar twee teams. Het lijkt erop dat McLaren. Op, Aanhaakt. opkomt. Op ja. Vind ik wel leuk trouwens, want ik weet dat ze een hele. hele goede Porsche engineer hebben aangeschaft. <laughs> Kijk, <laughs> ja, dat vind ik natuurlijk. Ja, dat wel leuk. is ja. echt leuk. Ja. Maar. Die hebben straks, omdat het reglement weer verandert nu Jeez. in 2022... gaan ze op een met dat geld sparen om die auto weer goed te maken. En laten ze dit jaar verder lopen. Nou, dan hebben we zo meteen alleen nog maar vier auto's in de ja. ronde maar, maar vind je het niet jammer dat uh, in jouw tijd was passie en... Uh liefde voor de sport uh, overheerst, eigenlijk. Tegenwoordig heb ik het idee dat het alleen maar geld is. En als ja, je veel geld hebt... Het is allemaal commercie, en je maar bent dat een is met zeik, alles zo. Je ja, kunt iedereen laten rijden als je maar geld ja, maar het hebt. Het is echt met alles zo. Maar is dat leuk? Het leven is veel harder geworden dan vroeger. Ja, dat is met alle aspecten zo. Met voetbal zie je dat ook. Maar specifiek omdat je in de Formule 1 uh, dat allemaal meemaakt... is het leuker geworden door al dat geld en iedereen... Nou, die... Ik ken wel heel veel respect voor de rijders hoor. Wat rekenen we op Dat die jongens, dat was vroeg al zo, vroeger al zo. De druk is enorm. moesten we heel veel conditie doen. Ze zeggen, allemaal, die jongens liggen zo lekker lui onderuit. Dat dus wel. <laughs> ja. Maar tegenwoordig, hè, met die 4 g krachten. Ja. Ze weegt je hoofd geen 10 kilo, maar 50 kilo. Nou, ja. gaat dat maar anderhalf uur volhouden in de bochten. Wat zijn de snelheden nu? Dat werkt die... dus niet. Ja. Dus die, je ziet ook die nekken, die zijn bijna net zo dik als hun hoofd, want ja. Precies. anders ja. kunnen ze het niet volhouden. Nee. Ze trainen, trainen, trainen. Maar dus hoe, hoe het... snel gaan ze nu maximaal ten opzichte van toen? Nou, ze gaan veel harder de bochten. Maar hoe, ja. wat is de maximum? wat ze nu... Nee, maar de topsnelheden zijn niet zoveel veranderd nee, ja. door nee. al die downforce, al die vleugels die erop nou, zitten. Door het remmen. Door dat het laten het... remmen. Meer ja. vleugels. Ja. Hoe harder je de. Nou, anders gezegd: hoe meer ja, druk op de wielen, ja. hoe meer grip. Dus hoe meer downforce hè, door de vleugels, door, ja. door de wind, omgekeerde vliegtuigen, zeg het maar. hoe, hoe harder je de hoek om kan. Ja. En dan moeten natuurlijk de rubber, ja, De, de gripbanden zo belangrijk. Want die grip, ja. hoe lang gaan ze het volhouden? Nemen ze voor, in mijn ogen de verkeerde banden mee naar Portugal? Omdat Pirelli als de dood is. Ook weer politiek. Dat er weer een klamband komt. Want dat willen ze dus helemaal ja. niet meer hebben. Ja, slechte reclame? Dat is allemaal ja. slechte reclame. Maar wat ik vind van de circuit... die meneer Tielk onder andere gemaakt heeft... Ja. en dan kom je op mijn stokpaardje, de track limits waar iedereen een andere mening over heeft. Maar ik zeg, als je de witte lijn met vier wielen overschrijdt, ja. en of er nou wel een kerbstone ligt, of natuurlijk liggen er kerbstones, want dan dat kan je ze een stukje vergissen. En dan ga je over de curb voor mij heb ik het ook nog, maar dat binnenwiel moet binnen de witte lijn blijven. Nee, zeg eens opeens, dan mag je ook nog dat rood-witte stuk van de curb meenemen. En pas als je op het groen bent, of hoe het ook wat voor kleur het ook heeft, ja. Maar daar ligt asfalt. En daar moet gras, gras liggen. Ja. En een grindbak waar je wel uit kan. Dus harde grind. Hè, dat zie je ook. Dat wordt steeds beter gelukkig. Je niet in een grind dat je meteen ingegraaft. En einde van. Ja, die ze -staat, mogen van nou. mij wel doorrijden. Maar je moet, het moet je tijd kosten. Want dan ga je vanzelf die track limits niet overschrijden. Maar doordat men die Tielke overal alleen maar asfalt na de curbstones legt. Veilig, veilig, veilig. Denken ze. Ja, dat ga ik even meenemen. Ja. Want... En het waarom kan. is dat dan weer? Heel duidelijk, hoe breder je de weg, hoe harder je kan rijden. Ja. Ja. Dus je moet dat de coureurs dan bewust die route nemen. En dan, ja, omdat ze weten dat het, het asfalt het niet vertrouwd is. Over de curb, zoals over ja. het gras. Alleen. Terwijl geen de licht. Het dan 29 keer doet in een bocht die ze niet monitoren, zoals dat er bij de VIA heet. <laughs> en dan zeggen ze tegen Max: Doe jij het dan ook maar? En dan denken ze: opeens, Oh, dat gaat niet goed. Ja. gaan, we het opeens, ja. gaan we het opeens, Ze gaan de regels veranderen. Tijdens de wedstrijd. Ja. Ik, Ik het, maak het heel simpel. Ja. Witte lijn, vier wielen eroverheen. Ja. Jammer. En ja. wat daar ligt, of dat nou... Kijk, gas, als er gas is, verliezen ze tijd. Ja. Ja. Maar als er asfalt ligt, dan moet je gewoon zeggen... Ja. Uh, gele kaart, rode kaart. Een soort Is een stop-and-go penalty ja. of een drive-through penalty. Precies. Heel simpel. Maar ze kunnen dat niet monitoren blijkbaar, want er moet weer een mannetje bij zitten. Nou, ja, dat moet kunnen in deze tijden, dat, dat alles kunnen. kan. Je dus kan er overal een kamer op zetten. Dan is het wil en uh... het politiek misschien. Het is, is dat ja. allemaal weer politiek. Ja. Ja, kan we terug. Ik wil nog even terugkomen op uh, dat geld, hè? want dat uh, vind ik toch wel een uh, belangrijk gegeven. Vroeger, in jouw tijd en in de tijd van Jan Lammers, kon je uh, uiteindelijk meedoen aan de grote races als je getalenteerd was. Ik ga ervan uit dat er op dit moment heel veel talenten rondlopen die niet ontdekt kunnen worden omdat ze geen geld hebben om zich te laten meedoen met deze races. Denk jij dat ook dat er heel veel talent verloren gaat doordat het er nu mensen meedoen waarvan hun vader ongelooflijk veel geld heeft, maar waarbij de persoon zelf eigenlijk te weinig talent heeft? Missen ja. wij veel talent? Dat is twee kanten. De ene is de rijke paas ja? en de andere de talenten die niet aan de beurt komen, ja. maar ze hebben wel allemaal in de Formule Ford of in de Formule Renault of in de Formule 3 Iets of in de Formule 4 en dan Formule 3 en dan Formule 2, want je kan niet zomaar tegenwoordig een, een superlicentie krijgen hoor. Dat is niet omdat je heel papierrijk is, kom jij niet zomaar moet, in de Formule 1, je moet wel hebben. kunnen rijden. Maar de Formule is wel de top, dus je hebt maar heel veel talent. Je moet maar wel de... die hele school doorlopen, maar die, die alleen, alleen toptalenten zouden moeten doorstromen. niet te winnen, dan kan ook nummer twee of drie in het kampioenschap, ja. Ja. als die een rijke vader heeft, maar die kan nog steeds heel goed rijden. Ja, precies. Maar zijn dat is er niet zijn niet de, de allerbeste. Beste. Maar dat is niet de allerbeste. Nee, ja. maar dat zie je. Hoeveel zijn er nu de beste? Twee. Ja, ja, de de best. Best. Ja, en er komt er nog één, meneer Norris ja. van McLaren. Dat is ook een ja. absolute kanje. En misschien is er dan <laughs> nog één. En je ziet dat Ricciardo nog steeds heel goed is. Ja. Een goede goede dat hij dan is. toch ja. weer naar voren komt met een iets minder auto. Nou. Maar de rest van het veld, kan je dan een beetje als een soort eenheidsworst beschouwen? Is dat dat, maar dat zijn het toch ja, maar he, de beste twintig van de wereld. Ja, klein, ja. Niet helemaal dus, nou ja. niet helemaal. Maar dat het is zijn, een kleine sport eigenlijk, maar hoe zie je de ja. toekomst? En ja, Die veranderingen die dus over twee jaar gaan komen, die, uh, denk je dat dat echt een verbetering kan gaan worden voor de vereniging? Ja, maar dat is allemaal een beetje verbetering. Een beetje. Ja. En ja, op beetje, langere beter. termijn, de toekomst ja. van de autosport. Hij is zo klein geworden. Ja, dat wordt uh, heel lastig. Ja. Maar dan nou gaan we ons in de politiek begeven. Ja, ja. dus er moet vooral een kijksport blijven. Context, ik, maar, ja. nou, maar. Nee, maar het ging, ging mij erom dat ik vind. Ik ben zelf niet direct een enorme Formule 1-liefhebber. Maar ik zie dus altijd veel dezelfde namen. Het is een heel klein wereldje. Er breekt me af en toe iemand door. En um, als dat nog beperkter wordt... De, de, wat is dan de toekomst van de Formule 1? Toch ja, elektrisch? Dat, dat is een gamechanger toch? iets. Al, dat is ja, al. Ja, maar puur, Heel oude Formule 1-rijders rijden allemaal met Formule 1 elektrisch. Ja. Maar ja. die rijden allemaal op, stra op de stratenbaantjes. Ja. En de mensen willen lawaai. Maar op zichzelf ja. zijn het hele leuke wedstrijden hoor. Ik heb er niet zoveel tegen. Maar dat kan wel gewenning zijn hè, dat het geen lawaai maakt. de termijn... Formule 1, daar wil de, hoe moet ik het goed zeggen... Zolang er publiek is die voor de televisie gaat zitten om Precies. te kijken, worldwide, ja. zal Formule 1 blijven bestaan, ja. linksom, rechtsom, ja. al, al gaan ze met 100 liter benzine ja. rijden. Maar als dat afneemt, dan hebben ze een noodzaak om te veranderen. Dan hebben ja. ze een echt noodzaak om het goedkoper ja. te maken. En, ja. Ja, en dan moeten ze sowieso al, dat gaan ze ook proberen. Maar ja, dat is ook zoiets, oh, als ik denk, jongens, alleen de hospitality unit kost al 50 miljoen. <laughs> over ja. de hele wereld rond te slepen. Dus, seizoen, ja. Hoe je wil nog... je nou bepalen dat het wel of niet... Ja. En met die tokens, dan mogen ze dit niet en dat wel en dat nog niet... en dan moet je dat aangeven en opgeven. Net als die track limits. Het is allemaal... Nou ja, ja. Voor Ferrari is een beetje politiek... en ik moet het nou heel voorzichtig zeggen... maar daar zit heel veel leugenbedrog bij... Heb jij nog en contacten? ik zeg dat op de verkeerde manier. Ja, ik, ik vind wel. het, een ja, ja, het, is het is wel een bouwuitspraak. uitspraak. Ja, dat is een Maar uitspraak. Maar we hebben, volgens mij zijn ze alleen maar al weken bezig in Den Haag om, om dat op te lossen. Maar ja. dat is al honderd jaar zo. Ja. Ja. Heb jij nog contact in de huidige Formule 1 wereld? Heb jij contacten met Max Verstappen bijvoorbeeld? Nou, niet direct. Maar ik heb toevallig uh, toen op de Jumbo-dagen hier in Zandvoort.... heb ik ook met, uh, met Jan bijvoorbeeld uh, samen ja. rondgereden. En Max reed daar natuurlijk met de Formule 1. En daar hebben we natuurlijk uitgebreid zitten kletsen. Maar hij kent jullie nog? Ik ken hem goed, ja. Maar hij is heel verstandig, hè, Max? Hoor ja, goed. hij wordt ook goed. Ik denk dat hij ook uitstekend gecoacht wordt, heb ik geleerd. Ja, denk. dat wordt hij zeker, ja. Ja. En uh, hij hoeft nu eigenlijk al niet meer te werken. Maar goed, dat <laughs> terzijde. Maar. Um... Wat wilde ik nog vragen, de, uh, uh, Max Verstappen, um, ik ben het vergeten. Dat is nou, een... Ik denk dat je in uh, begin september als de race doorgaat, dat je, dat, dan, het is je 50 e jubileumjaar. Het lijkt me een heel mooi moment om daar op dat moment bij nou, stil te staan. Ik het, ben het, daar sowieso, jaar. denk ik, neem ik aan drie, drie dagen aan ja. Ja. Ja. Ja. ja, Absoluut. Alleen al omdat ik het ook wil, maar ik <laughs> ja, kijk nog steeds elke minuut. Hè. Ja. Ja. We gaan morgen nemen. golven toevallig. Ja? ja, morgen is dan een vrijdag. Mm -hmm. En dan zie ik de eerste training niet. Dan nou vind ik dat ook niet zo erg, want dan zijn ze toch nergens met allerlei. Ik ga ik niet terugkijken, dat is training. niet interessant. Okay. Maar ik ben wel op tijd thuis voor de tweede training. Ja. Ja, ja. Volg je de carrière van René Lammers een beetje? Ja, nou in zoverre. Als die ander is, dan zal ik hem van harte nou, als het feliciteren, het goed is, hij er zo, ja. Ja, dan, uh, want dat is het eerste wat ik doe. Want ik vind het geweldig dat hij ja, nee, ja. het zo doet. En ik hoop dus dat hij door oh ja, sponsoring, zeg maar, dat ook door je kartcarrière kan doorzetten. Ja, want ja. hij gaan zo met hem praten en hij heeft uh, talent zeker, als ik het zo uh, en volg. En als hij dan het goed genoeg blijft doen, lang. hè. Want je ja. moet het altijd blijven doen. Ja. Ja, maar Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar het is helemaal nou, niet makkelijk. Nee, het lijkt me helemaal niet makkelijk in dit nee, geval, in nee, nee. deze wereld. Nee, nee de... maar ook het rijden is niet zo makkelijk. Ja. Het rijden is niet zo makkelijk. Nou, Oké, okay. ik denk uh, dat ik het signaal krijg van uh, de baas dat we gaan afsluiten, klopt dat? Nou, we zitten aardig aan de tijd inderdaad, en okay. volgens mij sluiten we ook af met een... Uh, Muzikaal uh, gedeelte. Ja, is het, nee, dat we, was mijn standje. Uh, we, we kunnen uh, urenlang. Er is een boek uitgekomen in 2016, ik geloof 400 pagina's dik. Daar worden allerlei verhalen verteld. Ja, dat is helaas en, uitverkocht. En, ja, en er is ja. ontzettend veel foto's in. Dus iedereen die zich later nog meer wil laten informeren. door het leven van uh, over Gijs van Lennep, Je moet je wachten met het volgende. Nodig ik uit, het eind is <laughs> niet meer te vertellen, het boek. Het is, nee, het is niet wel... met het bestellen, nee. Oh, dat is Helaas jammer. Niet. Ik heb er nog drie zelf, maar okay. die uh, hou ik nog even. Er komt ja, geen iemand uh, aan. Verlo nog even niet. Je krijgt Antiquarische Waarde. hè? Want Jan Lammers heeft ja. ook zijn boek uitgegeven in november van vorig jaar. Ja, ik weet het. Door dezelfde schrijver, Mark Koens. Hè? Dus wel, uh... Ja, nou, bij, bij mij is het. Uh, Mark heeft het uitgegeven. Ah, ja? Maar ik moet Rob Wiedhof niet vergeten, natuurlijk. Als jarenlang auto journalist is het ja. en uh, die heeft natuurlijk de oorspronkelijke tekst geschreven, ja, okay. we hebben het alleen uh, met de rechten en zo uh, heeft Mark het afgemaakt zeg maar. Ja. Als Ik zag de layout was ongeveer hetzelfde. En uitgegeven, en, uitgegeven ja. en de foto's uitgezocht. En ja. okay. Nou, het is een imposant werk geworden. Ja. En ook heel zwaar, heb ik begrepen. <laughs> van Jan ja, ik vind ook... het zelf ook een mooi boek. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Maar doordat Jan zijn boek is uitgegeven, is er weer meer vraag naar mijn boek. Maar helaas, ja, kijk dan. Helaas, helaas. Ja, ik ja. bijdrukken? Maar dat is ook zoiets, dan moet je toch wel weten dat je er mensen die doet duizend doet. Ja. Op voorinschrijving, dat heeft Jan. Ja, nou, laat de collector's eigenlijk blijven, ja. dat is ook mooi. Nou, tot slot de vraag die we altijd stellen aan onze gasten die in de auto zitten. Of vaak in de auto zitten. Oh nee, ik had toch één vraag, die wil ik niet uh, vergeten. Welke activiteit heb je nu nog in de autosport? Wat doe je nu nog in de autosport? Nou, ik heb tot uh, vrij recent... heb ik uh, raarvaardigheidstrainingen gedaan voor, uh, voor Audi ja. en Porsche. Maar voornamelijk voor Audi. En voor de Audi Quattro, de fabriele aangedreven Audi. Uh -huh. En uh, ik ben nog steeds ambassadeur van Porsche. Ja. En ik doe uh, eigenlijk meer PR-werk... Als dat we dus letterlijk... Maar zit je wel op de racebaan achter het stuur? Daar word ik natuurlijk ook dan wel een beetje te oud voor. Maar ja. ik zou het nog makkelijk kunnen hoor. Ik ben zo fit als een hoentje. Ja, zoals in. ergens... Nee, nee, nee. Dat is ja. niks voor mij. Nee, dat is... Heb ik, nee, ik ben een redelijk individualist. Ja? En dan kom je onmiddellijk weer in de politiek terecht. Ja, ja, ja. En, en dan daar we... kan ik onder een borrel over praten. En wil ja, je ver van blijven. verstandig om dat ja. hier. Nee. En voordat ja, we, we naar de muziek gaan. Je hebt de coronatijd die we achter ons hebben goed overleefd. Want het lijkt me voor iemand zoals jij die altijd bezig is. Nou, dat, heb ik tijd. Nog wel, dat is niet het leukste fragment op het laatst. Maar mijn vrouw heeft twee jaar geleden een herseninfarct gekregen. 37 jaar geleden al een hersenbloeding, maar daar is ze heel aardig overheen gekomen. Maar nu is ze dus definitief de rechterbeen en de rechterarm heel moeilijk aanstuurbaar. Praat gelukkig nog wel goed. Maar is dus echt... Uh, ja, ik ben uh, 54 jaar getrouwd. Bijna. Dus wat dat betreft heb ik uh, heel veel te doen thuis om te helpen. Ja. Zo. ze loopt nog achter de rollator. Ze gaat ook met vriendinnen wandelen buiten en zo. En, uh, nou ja, we hebben het heel gezellig samen. Ja. Maar ik doe heel erg veel. Dus wat dat betreft klinkt het weer nu echt heel flauw. Maar de coronatijd heeft mij eigenlijk uh, wel een beetje geholpen. Doordat ik dan minder te doen heb in de, in de autosportwereld of in de rijvaardigheidstrainingswereld. Die ook niet doorliep daardoor. Uh, je mocht een nachtje, nee. niks of mocht niks. En nu denk je ook, ja, maar nou, veel tijd bij ik je voor een beetje doorbenen. zitten. Ik doe nog wel voor de Millia-rijders een apart. Uh, ja, want Ik hou nog van slaalomgeving, rijtechniek. Want dat is rijtechniek, is mijn, uh, mijn ding, maar natuurlijk. Ja. Dat is duidelijk. En, uh, ja, dus wat dat betreft uh, doe nou. ik uh, mindere dingen, maar ja, ik ga nu die film maken voor met Pon. Ja. Er komen ongetwijfeld activiteiten aan uh, voor alle. Alle jubileum. Precies. Ja, er komen maar. allemaal mooie dingen aan. Ja. Nou, we, we, we gaan dat volgen. Zoals bijvoorbeeld een podcast maken over Zandvoort. <laughs> om maar iets te noemen. Ja. Ja, <laughs> om er maar één te noemen. Ja. En zo zal het ook nog wel een beetje doorgaan. Ja, ja hartstikke. Nou, een beetje een vervelende afsluiting aan de ene kant. Dat, uh, daar <laughs> wens ik u heel veel sterkte. Ja, Dat gaat het goed verder, hoor. Oké, gelukkig. Niet een u, u gaan zeggen, Gert. Ja, nee, ja maar goed, het ja, is dus mijn opvoeding ging zo, is goed. zo ingebakken, ging zo goed. jongen. Iemand die, iemand die ouder is en die niet kent, noem je u. Uh, maar goed, goed, dat is mijn opvoeding. Dat is een foutje geweest. <laughs> <laughs> maar het is tot er toch nog de vraag die open stond. De muziek. Wat draai ja. je het, het liefst in de auto? Ja, grappig genoeg eh, draai ik niet zozeer muziek in de auto dan wel. Ik heb altijd BNR radio aanstaan, ja. maar ik heb wel een bandje. Als ik lange ritten doe, dat is wel een Le klassiek of zo. En, dan, dan heb ik een, en daar staan allemaal soort van popnummers op. Ja. En, uh, maar ik ben ook een enthousiast voor klassieke muziek en voor, vooral voor swingende muziek. En daarom denk ik bijvoorbeeld, als ze dan zoiets snel zien om mijn hoofd schiet, denk ik aan uh, Oscar Pietersen. Okay. Ja. Want dat vind ik de pan uit. Absoluut. Ja. Nou, daar gaan we een mooi nummer van uitzoeken. Dat zetten ja. we op onze website. Het dus, wordt inmiddels een hele playlist met, ik geloof, al 15 nummers van iedereen die hier geweest is. En groeien. Daar gaan we ook nog iets leuks mee doen. En Oscar Petersen valt een beetje anders dan. Ja, Hartstikke leuk. Het is ja. wel heel leuk, want het is weer wat anders, juist. Precies. Ja. We hebben veel plezier. Dus ja, jazz. Leuk, we zijn ja. gek op jazz. Ja. Die zaten er nog niet tussen. Prima. Ongelooflijk bedankt voor dit gesprek. Uh, heel fijn dat, u, uh, dat je de tijd voor ons wilde vrijmaken om hier aanwezig te zijn. En uh, We hebben lang niet alles kunnen behandelen, maar we hebben wel een goede dwarsdoorsnede gehad van het leven van Gijs van Lennep. Bedankt. En ik wens je een heel mooi jaar. Dank je het zeer. Ja. Dank bedankt. je zeer.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 Stuur een e-mail naar info at de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 want ik wil gezellig samen met je neutronen stekkers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Ik ging met Joker eten in een pizza-restaurant. Want thuis had zij souffle gemaakt en die was aangebrand. We vroegen om de rekening en wat gebeurde toen? Ik had geen geld dus moesten we de hele afwas doen. En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 Samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joken, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joken. Stop toch met koken. Kom uit de keuken. Op ZFM wordt iedere hou hou hou. Oh baby